12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Staatssecretaris onderzoekt regels rond nachtvluchten, trauma-helikopters. Mogelijk vandaag kabinetsbesluit over Afghanistan-missie. En dioxineschandaal in Duitsland breidt zich steeds verder uit. Het is bewolkt en regenachtig. De temperatuur loopt langzaam op naar 3 graden in het noorden... tot 10 in Limburg. En ook vanavond en vannacht trekken lichte buien over. Het blijft overal enkele graden boven nul. Morgen ook weer een regenachtige dag. De zuidenwind trekt flink aan. En met 7 tot 11 graden is het opvallend zacht. De ANWB is verbijsterd dat traumahelikopters geen nachtvluchten mogen uitvoeren. De ANWB is verantwoordelijk voor de traumahelikopters in Nederland... en wil ook s'nachts standaard kunnen vliegen. Maar daar krijgen ze vanwege de veiligheid van de staatssecretaris... geen ontheffing voor. Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Joop Atsma. Wanneer mag er nou wel of niet s'nachts worden gevlogen? Ja, nou, op dit moment is het zo dat er in geval van nood uh, gevlogen kan worden. Dat lijkt me ook volstrekt logisch dat is ook... Uh... ...altijd de inzet geweest en eigenlijk is de vraag van de ANW geweest... ...om te zoeken naar een structurele oplossing. Uh, en of dat wel of niet kan, daarvoor hebben wij ook een onafhankelijk onderzoek uh, laten uh, uitvoeren. Eind uh, deze maand zal erover door de leiding van Benno Baksteen worden gerapporteerd. En ja, uh, ook onze inzet is in uiteraard om uh, uh, alle mogelijke ruimte te zoeken die er ook uh, op gebied van wet- en regelgeving is... Is het niet gewoon heel handig om standaard op zo'n dak uh, zo'n traumahelikopter beschikbaar te hebben? Dat is toch gewoon voor de veiligheid ook veel beter. Bent u daarvoor? Ja, dat, natuurlijk zijn we er allemaal voor. Maar ook een uh, helikopter, die moet, uh, uh, als die uitvliegt, moet die aan uh, een aantal basisvoorwaarden... op het gebied van veiligheid natuurlijk kunnen voldoen. En ook, uh, je moet niet het, het, het ene, ene risico uh, willen verhelpen door een ander risico op te roepen. Dus, en dat is denk ik de kern van de vraag waar we nu tegenaan lopen. Maar in geval van nood kan het dus nu ook... Dus er is geen reden tot paniek, zou ik willen zeggen. En tegelijkertijd uh, is alles opgericht om op een permanente oplossing uh, te zoeken. En daar zijn we uh, al geruime tijd mee bezig. Kunt u eens uitleggen waar het risico dan in zit als je vanaf een dak opstijgt? Nou ja, je kan, je kan natuurlijk uh, tal van risico's bedenken. Uh, op het moment dat je in een gebouwde omgeving zit. en je met, een, uh, met een helikopter de lucht in. Dan, dan kunnen daar risico's aan verbonden zijn. En die risico's die kunnen, kunnen denk ik uh, heel veel mensen wel ongeveer uh, zich voorstellen wat dat zou kunnen zijn. Dus ik ben, ik ben, wat dat betreft, wil ik ook even echt het, het antwoord van Baksteen afwachten. En ik hoop dat we dat binnen twee, drie weken ook de kroop kunnen doorhakken. En op dit moment, als het gaat om de vraag of er sprake is van een, als er een noodsituatie aan de orde is, ja, is er geen enkel probleem. Want de zorg moet wel gegarandeerd zijn, zegt u. Uh, absoluut. En uh, traumahelikopters zet je niet voor niks in. Je zet je alleen in als er sprake is van economie. En als het gaat om het, uh, uh, het leven van mensen. Dan moet je geen risico's, uh, uh, onnodige uh, risico's willen lopen. Ik kan me ook voorstellen dat er bij mensen dan wel verwarring bestaat. Hè, dat dat traumahelikopters dan niet zouden mogen vliegen. Maar bijvoorbeeld politiehelikopters, die mogen dan weer wel s'nachts. Of legerhelikopters. Ja, maar wat gevaarlijk. de locatie van waar? Uh, uh, uh, opgestegen kan worden en waar gelap kan Ik vind dat je dus het uiterste moet doen om die ruimte te pakken die er is. En uh, dat is ook de inzet van het ministerie. Dat is denk ik ook de inzet van alle ministeries. Dat zou de inzet van iedereen moeten zijn. Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Adsma, dank u wel. Het kabinet neemt vandaag mogelijk een besluit over een nieuwe missie in Afghanistan. Op tafel ligt een plan om zo'n 500 politiemensen en militairen naar Afghanistan te sturen. Van hen gaan er 350 Afghaanse agenten trainen. Een deel van de Nederlanders wordt ingezet in EU-verband en een ander deel valt onder de NAVO. Volgens het plan blijven er vier F-16-gevechtsvliegtuigen in Afghanistan. Het kabinet is voor een meerderheid in de Tweede Kamer aangewezen op steun van de oppositie. Want gedoogpartner PVV is tegen een nieuwe missie in Afghanistan. En ook de PVDA zal de missie waarschijnlijk niet steunen. Dan de dioxine-kwestie in Duitsland, die blijkt veel groter te zijn dan gedacht. Er zijn nu al 4700 boerderijen in Duitsland gesloten. En dat terwijl in maart vorig jaar al duidelijk was dat veevoer van tenminste één bedrijf was besmet met dioxine. Wouter Meijer in Berlijn in maart vorig jaar al. Waarom is dat niet eerder naar buiten gekomen? Ja, dat is precies het, pro het probleem. Dat bedrijf heeft dat zelf getest, dat bedrijf Harles und Jens in de buurt van Hamburg, waar het vet besmet is met dioxine. Ze doen daar zelf tests, maar in dit geval hebben ze dat toen in maart, toen bleek dat er uh, twee keer de toegestaande dioxinewaarde uh, in dat vet zat, hebben ze dat gewoon niet gemeld. Ze hebben het onder de pet gehouden. Uh, afgelopen woensdag eergisteren, is er een inval gedaan bij het bedrijf de justitie om nou eens een keertje echt uit te zoeken wat ze daar zelf al wisten, in plaats van die mensen te, op hun blauwe ogen te geloven. En daaruit blijkt dat ze veel eerder wisten dat dat ze dioxine verwerkt in het vet. Dat zelf hebben getest en er gewoon mee door zijn gegaan. En dat hebben verkocht aan heel veel klanten. En is al duidelijk waarom ze dat toen onder de pet hebben gehouden? Nou, waarschijnlijk omdat er gewoon goed geld mee te verdienen valt. Uh, ze hebben de eerste dagen toen het schandaal bekend werd... Uh, begin deze week zelfs geze ste steeds gezegd dat het per ongeluk was... dat ze er niet zo goed op hebben gelet, dat ze geen strekende controles hadden. Nu blijkt dus dat ze wel degelijk zelf alles goed controleren, alles meten... maar het gewoon geheim houden. Ja, nu zijn we tien maanden verder. begonnen met één veevoerbedrijf. Hoe groot is het schandaal inmiddels? Nou, intussen zijn er, is vandaag bekend geworden... 4.700 bedrijven gesloten. Uh, dat komt omdat je steeds meer, dat er steeds meer klantenlijsten van dit bedrijf... van en Tjens. En dan de voederbedrijven die echt veevoer maken... die daar hun vet betrekken. Uh, als je daar alle klantenlijsten van trekt, dan kom je intussen dus op ruim 4.000 uh, boerderijen. Uh, waarbij je wel moet zeggen dat er ook wat boerderijen... intussen weer geopend worden. Maar die boerderijen zijn dus nu uit voorzorg allemaal gesloten... Uh, om te zorgen dat daar alles getest kan worden. Of het dioxine in vlees... Of of eigen zit en pas als duidelijk is dat ze veilig zijn, dan mogen ze weer open. Nou wil je natuurlijk dat zoiets niet onder de pet gehouden blijft worden, dat ook andere bedrijven daar eerlijk en open over zijn. Wat, wat doet de overheid? Hoe reageren die? Nou ja, de minister van Landbouw heeft vandaag na deze onthullingen gezegd dat dit een grote schok is, dat ze het uiterst crimineel vindt als het waar is. Maar de overheid krijgt dus ook steeds meer kritiek, vooral omdat er natuurlijk wel strenge regels zijn. Dus de roep om hogere boetes is niet zo zinvol. Je moet ze vooral controleren, die bedrijven. En de bond van levensmiddelencontroleurs bijvoorbeeld klaagt al jaren dat er veel te weinig controleurs zijn. Volgens hun zouden er in heel Duitsland 1500 controleurs bij moeten om al die boerderijen en ook de abattoirs en de restaurants goed in de gaten te houden. Soms heb je nu één controleur die eens eentje duizend boeren moet controleren. Het dioxineschandaal in Duitsland breidt zich uit. Wouter Meijer, dank je wel. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Op het spoortraject tussen Woerden en Bodegraven... hebben dieven 80 meter koperdraad weggehaald. Sloeg op de vlucht toen ze monteurs zagen komen. Die hadden een storingsmelding gekregen. En ondanks een zoekactie met agenten, een speurhond en helikopters helikopter... zijn de daders nog altijd spoorloos. Er is wel een auto gevonden met gereedschap. De politie. Daders zo snel mogelijk uh, pakken. Uh, het geeft een enorme overlast uh, voor het uh, treinverkeer en de, en de treinreizigers. Uh, nou, er zijn een hoop mensen door gedupeerd. Dus wij uh, vinden dat we daar uh, fors op in moeten zetten om uh, die daders uh, direct aan te kunnen houden. komt al vaker voor dat er bij het spoor koper wordt gestolen. Dinsdag was dat door het treinverkeer bij Etteleur-uren ontregeld. In het zuiden van Afghanistan zijn bij een zelfmoordaanslag in een badhuis zeker 17 mensen omgekomen. Tenminste 23 mensen raakten gewond. De explosie was in een plaats bij de grens met Pakistan. Vermoedelijk was het doelwit een agent van de grenspolitie. Het is nog niet bekend wie er achter die aanslag zit. In het grensgebied van Afghanistan en Pakistan zitten veel strijders van de Taliban en van Al-Qaeda. Mensen die in de buurt van een boerenbedrijf wonen lopen een groot gezondheidsrisico. Dat komt doordat er bestrijdingsmiddelen worden gebruikt op een manier die volstrekt achterhaald is. Dat zeggen wetenschappers in het tv-programma Zembla. Onderzoekers willen een grootschalig onderzoek naar die risico's. Toxicoloog van den Berg. Het beleid loopt pakweg zo'n tien jaar achter op het gebied van normstelling. Ten opzichte van de kennis die in de wetenschappelijke wereld op dit punt aanwezig is. Directeur Bosveld van het college Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden geeft toe dat er niet wordt gekeken naar de risico's voor omwonenden. De manier waarop nu getoetst wordt de effecten die het op een mens kan hebben is dus het risico voor de toepasser. Dus gewoon wat gebeurt er als je het in het veld of in de kas toebrengt en uh, risico voor de uh, voorbijganger. Uh, dus als je toevallig uh, langs een veld komt... waar uh, op dat moment een, uh, een bestrijdingsmiddel toegepast daar wordt... Daar kijken u naar? Daar kijken we naar. En u kijkt niet en... naar wat het uh, doet met omwonenden? Nee. Tot nu toe is er geen onderzoek gedaan... omdat omwonenden van boerenbedrijven niet meer klachten hadden... dan stadsbewoners. Maar volgens kinderarts Sauer van het UMC Groningen... merk je pas na jaren iets van landbouwgif. Ze zijn met name schadelijk voor die kinderen die nog in ontwikkeling zijn. En dat zijn de groepen kinderen nog in de baarmoeder en de hele jonge kinderen. Daar groeien bijvoorbeeld de hersenen. En we weten dat als deze kinderen op deze leeftijd worden blootgesteld aan deze stoffen... dat het een effect heeft. Een effect dat bijvoorbeeld veel duidelijker wordt als die mensen op, als volwassenen... opnieuw worden blootgesteld aan deze stoffen. Dan zie je snellere veroudering. Dan zie je dingen, kan je dingen zien als Alzheimer, vergeetachtigheid. Dat soort dingen kunnen dan optreden. Hoeveel mensen gevaar lopen is niet bekend. En die uitzending van Zembla over dit onderwerp is morgenavond. Italië viert vandaag dat het 150 jaar bestaat als natie. President Napolitano gaf daarvoor vanochtend het startsein in Reggio Emilia, de stad waar in 1797 de huidige nationale vlag, de tricolore, werd gemaakt. En daar deelden die exemplaren van de vlag uit aan burgemeesters van Turijn en Florence, twee steden die enkele jaren hoofdstad waren van het verenigde Italië, en ook aan Rome, sinds 1871 de hoofdstad. Italië werd na eeuwen van verdeeldheid in de 19e eeuw samengevoegd. Onze taal heeft een nieuw ezelsbruggetje om alle eurolanden van de EU te kunnen onthouden. Het oude Dinkvlof-Bips, dat voldeed niet meer, omdat er vijf nieuwe eurolanden zijn bijgekomen. En dat nieuwe ezelsbruggetje, dat luidt: sms bondige clips. Een zinnetje waarvan alle letters de beginletters zijn van de 17 EU-landen die de euro als betaalmiddel hebben. Op de website van onze taal konden mensen kiezen uit vijf verschillende zinnetjes: sms even bondige clips. Heeft het met klein verschil gewonnen van Kobis SMS-pin-effe-geld en sms ding biceps En het winnende sms even bondige clips is volgens onze taal het minst gekunstelde zinnetje. Sport. Straks om één uur beginnen de schaatsers aan het Europees kampioenschap Allround. Er wordt gereden op buitenijs in het Italiaanse Colalbo. En Sebastian Timmerman, buitenijs. Dan wil je ook gelijk weten wat het weer is vandaag. Het is rond het vriespunt, maar het is nog wel droog. De verwachtingen zijn dat dat niet zo blijft. Want de verwachtingen zijn dat het vanaf half één, één uur... een beetje kan gaan miseren, misschien een beetje kan gaan sneeuwen. In ieder geval hebben de scheidsrechters besloten... om daarop het dwelschema alvast aan te passen. En dat betekent dat we ook vandaag een half uurtje later klaar zijn. Rond vijf uur. Maar het is dus... Ondanks het feit dat het rond het vriespunt is, nog wel droog. Dus het valt nog mee met de omstandigheden. Ja, goed nieuws voor de mannen vandaag. Die komen vandaag in actie. 500 meter en 5 kilometer. Wat zijn de favorieten? De grote favorieten zijn voor mij de Noor Hoag Bukku en de Rus Ivan Skobrev. Bukku vooral ook omdat hij naast het feit dat hij de afgelopen jaren... altijd al uh, dicht bij Kramer in de buurt zat, ook veel op buitenijs heeft gereden. Skobrev, dat is even de vraag. Uh, uh, verder natuurlijk die Italiaan Fabris, al heeft hij een beetje last gehad van zijn, Rus, van zijn rug... En dan hebben we natuurlijk de Nederlanders Wouter Oldeuvel, de Nederlands kampioen, Koen Verweij. Zeker ook Jan Blokhuizen, die vorige week derde wet op het NK... maar een beetje ziekjes was. En Rens Rottevel is de vierde Nederlander. Ja, de naam is Wilal Kramer. Nou, die is er dus niet bij, dus kansen voor de anderen. Wat verwacht je van de andere Nederlanders? Um, ik verwacht vooral veel van Blokhuizen en Oldeuvel. Wij heeft ervaring op buiteneis, zal er een beetje van afhangen. En veel verwacht ik niet zo 1, 2, 3 een podiumplaats. Maar je weet me nooit, ik laat me graag verrassen. Ja, oké. Okay. Dankjewel, Sebastian. Vanaf 1 uur is het WK te volgen hier bij de NOS Radio 1. Het wereldkampioenschap voetbal wordt in 2022 waarschijnlijk verplaatst naar de wintermaanden. FIFA-president Seb Blatter heeft zich daarover uitgesproken. Hij verwacht dat het toernooi in Qatar aan het eind van het jaar of in januari wordt gespeeld. Blatter wil de spelers beschermen tegen de hoge temperaturen in de zomer. De temperatuur in Qatar kan dan oplopen tot 50 graden. We gaan eens kijken bij de AWB. Jolanne van der Velde, goedemiddag. Goedemiddag, Jan. Twee files. Eentje door een spoedreparatie op de A28. Van Zwolle naar Utrecht. Tussen Amersfoort, Vathorst en Leuzen Zuid staat er 6 kilometer. Bij Leuzen is de rechte dicht. Er is een vrachtwagen gestrand op de A67. Venlo richting Turnhout. Tussen Afrit Zomer en Knopenlede. Heide staat 2 kilometer. Daar is ook de rechte dicht. Jolanne van der Velde, 14 over 12. Hoofdpunten van het nieuws. Staatssecretaris Atsma bekijkt of de regels voor trauma-helikopters kunnen worden versoepeld. De dioxinebesmetting in Duitsland was al in maart vorig jaar vastgesteld. En het kabinet neemt vandaag mogelijk een besluit over een nieuwe missie in Afghanistan. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch. Een opleiding volgen naast het werk, dat doe je niet zomaar. Dus als je het doet, doe het dan goed.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 Dit is een boodschap van Sieren. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Barry Hay is al jarenlang de stoere frontman van de Golden Earring. Morgenavond zet hij zijn zonnebril een keer af in de documentaire Kissing a Dream waarin hij in India op zoek gaat naar het graf van zijn vader. De maakster van de film, Hadassah de Boer, is zometeen hier. In het mediaforum journalist, columnist Jan Kuitenbrouwer... en Pieter Broertjes, de oud van de Volkskrant. En het gaat nog een keer over de brand van de week in Moerdijk. Zijn er nou wel of geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen bijvoorbeeld? In de media wordt er in ieder geval druk over gespeculeerd. Zodat ook in Nieuwsuur gisteravond een voormalig brandweerman uit Moerdijk op... De stoffen die de lucht in gaan, we weten het niet, we kunnen het eigenlijk niet meten... maar er zijn stoffen bij die toch wel gevaarlijk zijn. En wie wordt de nieuws van week 1 van 2011? De hoogste score tot nu toe is 70 en de laatste kandidaat komt uit Amsterdam en heet Mark Hof. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het mediajournaal Morgen eert Studio Sport in een extra uitzending... de overleden Rotterdamse voetbalgrootheid Koen Moulijn. De NOS herhaalt een uitzending van Sport in Beeld uit 1999... waarin Rieners Israël, over Kienval en Koen Molijn... terugblikken op het winnen van de Europacup 1 in 1970. En hier beleven we met Feyenoord... mooie momenten Nederlandse voetbalgeschiedenis. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Milaan is een beetje van... Korte vraag om te beginnen uh, aan jou, Koen. Wat, wat is het eerste wat je te binnen schiet als je denkt aan toen... Ja, een van de mooiste mensen van mijn carrière. Misschien wel het mooiste. Van tevoren worden beelden van de herdenkingsbijeenkomst van Koen Moulijn uitgezonden. Die wordt morgen gehouden in het Maasgebouw bij de Kuip. Gisteren hoorde u in ons Media AD hoofdredacteur Christian Rusink vertellen... dat kopers zaterdag de nieuwe cd van Treintje Oosterhuis cadeau krijgen bij het AD. Dat verhaal krijgt nu een staartje, want de directeur van winkelketen Free Record Shop... is woedend op Treintjes Management. De zangeres hoeft na deze actie niet meer met nieuw werk bij de cd-zaak aan te komen. In Amsterdam dient op dit moment een kort geding tegen Caro's brandpunt. Dat programma zendt zondag een reportage uit over adopties uit e Ethiopië. Daarin is te zien dat er nog veel mis is. Caro wil niet zeggen wie het geding heeft aangespannen... maar laat wel weten dat er verregaande aanpassingen in het programma worden geëist. En de omroep is op voorhand niet van plan om daaraan mee te werken. Gisteren spraken we in Stand.nl met CDA-kamerlid Koopmans over de manier waarop de overheid burgers heeft geïnformeerd over de brand in Moerdijk. Hij zei toen het volgende over de netwerksite tw Twitter. Twitter is natuurlijk een instrument uh, voor overheden wat, wat nieuw is. En ik denk dat daardoor uh, en bij deze ramp het weer een leermoment is van hoe ga je daarmee om? Mm. Hoe betrek je dat in het rampenplan uh, bij de informatievoorziening uh, voor burgers? Een leermoment dus voor de overheid was het, volgens Koopmans. Maar die overheid denkt daar zelf heel anders over. Het Nationaal Crisiscentrum is volgens de woordvoerder... totaal niet ingericht op sociale media. Dat behoort niet tot de traditionele instrumenten. En het is niet onze verantwoordelijkheid al dus het centrum. Ook al hebben ze geen idee wat ze te wachten zou kunnen staan. Een verblijf in een gouden kooi op een onbewoond eiland... of gewoon in een Big Brother huis. Toch hebben zich ruim 6000 mensen opgegeven... voor een nieuw reality-programma van SBS. Het project is nog geheim... Maar het gaat waarschijnlijk om een variant op Big Brother. Er worden 15 kandidaten uitgekozen en de show is in het voorjaar te zien. LinkedIn gaat volgens bronnen nog dit jaar naar de beurs. De zakelijke netwerksite hoopt daarmee een beursgang van Facebook voor te zijn. Die zal anders alle aandacht van LinkedIn afsnoepen. Van Facebook werd trouwens vandaag bekend dat het bedrijf... vorig jaar een miljardenomzet heeft gedraaid... en de totale waarde van LinkedIn wordt geschat op 2,2 miljard dollar. HP De Tijd heeft een nieuwe hoofdredacteur en een nieuwe koers... Of eigenlijk weer een oude. Onder leiding van journalistiek zwaargewicht Frank Poorthuis... gaat het tijdschrift zich meer richten op de Amsterdamse grachtengorrel... zoals HP dat ook al deed in de hoogtijdagen. Met Poorthuis heeft het tijdschrift volgens de redactieraad gekozen... voor een degelijke journalist. Daaraan zou na de vorige hoofdredacteur Jan Dijkgraaf behoefte zijn. Die vertrok in september na de nieuwe omroep poont. Frank Poorthuis begint op 1 februari. Het ANP bindt de strijd aan tegen plagiaat. Het persbureau heeft alle medewerkers gevraagd om extra goed op te letten op andere media. Pikken die zonder toestemming kopij van het ANP, dan kan het voortaan direct worden gemeld. Directe aanleiding voor de stap is het besluit van NRC Media om niet langer met het ANP in zee te gaan. Daardoor loopt het persbureau jaarlijks 5 miljoen euro mis. Dus vinden ze daar een extra controle wel op zijn plaats. Wat er vervolgens met eventuele overtredens gebeurt, is overigens niet duidelijk. Morgen op Nederland 3 in het Uur van de Wolf... de documentaire Kissing a Dream over Barry Hay... waarin de zanger in India op zoek gaat naar sporen van zijn Engelse vader. De regisseur van de film is Hadassa de Boer. Het is haar eerste documentaire trouwens en we zijn dus blij dat ze hier is. Hadassah, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Barry Hay werd 60 jaar. Uh, is nog altijd uh, nou misschien wel de enige rocker die we hebben op dit moment in Nederland. Uh, in ieder geval een oude rocker. Uh, en, en jij wilde weten hoe die twee zich tot elkaar verhouden. Ja, dat was in de zomer dat uh, Madonna werd 50 en Prince en Michael Jackson. En, en opeens dacht ik, ja, die, die rock-iconen, dit is eigenlijk de eerste generatie die echt ouder wordt. En hoe ga je daar nou, of in, in hun geval natuurlijk niet zozeer rock, maar hè, de pop-iconen. Hoe ga je daarmee om? Hoe verhoudt het imago zich tot ja, het ouder worden? En dat was eigenlijk voor mij de aanleiding om, om, om die film te gaan maken. Ja. Had jij iets met Barry Hay? Nou, hij was uh, een aantal keer bij mij te gast geweest in de programma's... Uh, bij AT5 en bij de NPS en bij de radio. En ik vond het wel altijd zo'n zo, ja, heel prettige gast. En ik had altijd wel het idee dat er nog een, een flinke laag onder zat. Ja, ja. Nou, dat, dat blijkt ook in de, in de film uiteindelijk. Het wordt een, een zoektocht eigenlijk naar uh, zijn vader. Hè? Uh, die erg belangrijk is geweest in zijn leven... ondanks dat hij hem uh, na zijn achtste nooit meer heeft gezien. Um, ben je er nou achter gekomen uh, wat hij nou echt van ouder worden vindt, Barry Hey? Nou, dat vindt hij eigenlijk helemaal niet zo heel erg belangrijk. Hij is er niet zo mee bezig. En ik denk ook dat al die dingen nogal relatief zijn. Hij is gewoon nog in een heel goede conditie. Eh, ondanks zijn levensstijl, moet ik erbij zeggen. En um, ja, je groeit natuurlijk ook een beetje mee. Ik word dit jaar 40 en nou, dat had ik 15 jaar geleden, had ik dat stokout gevonden. En nu vind ik dat vind ik dat. Ja, snap je? Dus zo zo ja. werkt het natuurlijk ook. En ik weet nog dat ik het idee voor die film vertelde, toen, toen ik het wilde gaan doen aan iemand die zei: Jeetje, zei ik, nou die wordt 60, uh, rockycoon. En dat was een ouder iemand, en die zei 60, dat is toch helemaal niet oud? Dus ja, het is maar net, weet je wel, Dat ja. is maar net hoe je het bekijkt. En ja. zelf is hij daar toch wel vrij ja, relaxed over, moet ja. ik zeggen. Ja, hij, hij laat in ieder geval uh, uh, zeker iets, iets meer zien dan alleen maar dat stoere Rocky Mago, wat we van hem kennen natuurlijk. Uh, we gaan even luisteren naar een fragmentje uit de film. Ik heb al gezegd, zijn vader is heel belangrijk voor hem. Uh, uh, zijn moeder, daar zegt hij ook van alles over, dat is een raar mens. Uh, hier is een voorbeeld. Mijn vader die beschermde mij ook heel erg tegen, mijn, tegen de, de, de maffigheid van mijn. Mijn moeder. Want mijn moeder, die was echt heel erg. Uh, ja, die, die deed dingen bijvoorbeeld. Uh, dan, dan had zij een oud badpak, uh, een blauw badpak met gele ballen. En dan liet ze dan een kleermaker liet ze dan daar voor mij een klein broekje van maken. En uh, weet je, dat was echt. Uh, nou ja, weet je, dat ik moest je echt op je, op je tanden bijten. En dat mijn vader dan binnenkwam en zei: van wat is dat voor, voor, voor iets? Wat, wat is dit nu weer? Ik trek snel dat, dat uh, rare broekje uit alsjeblieft en snel. En dan dacht ik, yes! Ja. Ik heb het al honderdduizend keer gezien, maar ik moet nog steeds ja. lachen. Ja, dit is echt mooi, hè? Maar, maar ja, maar sowieso... dit is een onschuldige gekte natuurlijk. want die moeder, wat ze uiteindelijk heeft gedaan... is natuurlijk hè, hem zonder enige mededelingen meenemen naar ontvoer naar ja. Nederland... brieven van die vader achterhouden. Ja. Dat zijn natuurlijk wel wat minder onschuldige dingen dan dit. Ja. Zijn moeder die hem ook altijd op de mond wilde kussen, vertelt hij oh, nog ja. even op zo'n. God. Ja, maar dat is inderdaad, want dat, zo noemt hij het ook echt. Hè? Hij is op zijn achtste ontvoerd eigenlijk door zijn moeder vanuit India, dus inderdaad... En zo is hij ook in Nederland terechtgekomen. En, en hij is dus nooit meer terug geweest daar in India. Nee, dat is wel, dat vond ik ook wel ongelooflijk, omdat het wel iemand is die veel reist en veel van de wereld heeft gezien, dus dat, dat was ook eigenlijk. Ik, ik wist wel dat hij in India was geboren, maar ik wist helemaal niet dat hij dat, hè, dat hij daar nooit meer 53 jaar lang nooit meer naar terug was geweest. En uh, ja, waarom? Nou ja, ik denk dat dat hij heeft natuurlijk een tijd gehad dat hij ontzettend veel aan de tour was met, met de Earring ook in Amerika en um, ja, later is hij al twintig jaar getrouwd met, met Sandra. En uh, ja, die, die, die, die heeft uh, hoe heet het een beetje nou, de ziekte van kroon, had zij. En dan zeiden mensen, ja, je moet niet naar India. En weet ik het. En in zijn eentje kwam het er gewoon niet ja. van. Zo'n zo speelt in een, in een hooiberg is het natuurlijk ook. We hebben, ja, om, om te gaan zoeken als je niet eens weet waar iemand is overleden. Ja. Waar zo'n graf is. Daarom gaat hij nu dus ook met zijn oudste dochter. Omdat hij eigenlijk ook in, in zijn eentje niet, niet durfde of niet wilde. Nou, hij had altijd al wel tegen haar gezegd. Inderdaad, als je 18 bent, dan, dan, dan gaan we. En uh, nou ja, eigenlijk kwam gewoon toevallig alles samen. De, ja. de hele timing was wat dat betreft uh, zeer gunstig. En ik vind het ook heel mooi, omdat het gaat natuurlijk heel erg over hoe hij naar zijn vader kijkt. Maar je ziet hem gelijk in zijn eigen vaderrol. En wat ik ook mooi vind, is dat je hem uh, beter begrijpt of meer van zijn emoties ziet door naar haar te kijken. Want als ze... Aan dat graf staan, ben je natuurlijk toch wel iemand die, ja, die, die zich groot houdt. En, maar je ziet, je voelt die spanning. Je ziet haar de hele tijd zo vanuit die ooghoeken naar de vader kijken. En een beetje, ja, bijna een beetje bang dat ze denkt: wat gebeurt er met hem? Gaat dit wel goed? En dat, ja. dat, dat is een enorme mooie toegevoegde laag. Het blijft toch, toch apart. En wat jij net ook zegt: van, ik uh, bedoel, hij was, in de jaren zeventig was de earring over de hele wereld beroemd, natuurlijk. Alleen al door dat uh, nummer Radar Love. Dus je zou denken van, uh, bedoel, hij had alle mogelijkheden om naar India te gaan. Of, ja. of die vader had natuurlijk ook alle mogelijkheden om contact met hem te zoeken. En als je dan hem hoort vertellen dat die band tussen die twee eigenlijk heel sterk is geweest, dan vraag je toch af, waarom is dat dan nooit eerder gebeurd? Nou ja, ik denk dat die vader, die is dus inderdaad twee jaar lang bezig gebleven om, om, hè, om, om contact te zoeken. En hij weet natuurlijk niet dat die moeder daar dat tegenhield. Dat nee, weet precies, je niet. Precies, die brieven inderdaad, die die vader stuurde. Ja, ja. En, en ik denk dat uh, ja, het is ook, het wordt ook, hoe langer je wacht, hoe enger het wordt om het te doen natuurlijk. Hè. Dat, dat, dat zit er ook bij. Maar hij heeft wel op een gegeven ogenblik, en dat is ook mijn redding geweest eigenlijk, omdat dat ik uiteindelijk het heb kunnen vinden, is hij naar spoorloos gegaan. Hij is ook wel een paar keer naar de ambassade geweest, hoor, in het verleden. Maar daar kreeg hij niet echt mee, uh, ja, uh, daar werkte ze niet echt mee. En um, hij is naar spoorloos gegaan op een gegeven ogenblik. En die hebben toen een um, uh, vrouw gevonden waar zijn vader later mee her is hertrouwd, in Engeland. Daardoor, uh, maar, maar ze vonden het verder niet interessant voor een uitzending... omdat dus die vader dood was... Ja. Maar daardoor heb ik toen uh, heb, ja, heb, hebben we ja hebben we die dat graf kunnen achterhalen. Ja, ja. Dus hij was ook eigenlijk wel snel over te halen om, om hier aan mee te werken. Nou, in eerste instantie was dit dus niet het plan en, en wilde ik hem gewoon een jaar volgen. En, en meer bezig met dat, hè, dat, wat ik al zei, imago versus, versus werkelijkheid. Is, hè, ben je nog steeds een rocker of ben je eigenlijk gewoon inderdaad een burgerlijke oude <laughs> zak geworden? <laughs> uh, wat in elk geval niet waar is in zijn geval, kan ik zeggen. Maar uh, um, gaandeweg, ik, maar ik was echt heel snel vertrokken, zonder plan, zonder budget. En hij woont op Curaçao voor die verjaardag. En toen al, toen kwam, toen kwam ik erover te spreken. Omdat hij was bezig met de platen Big Band Theory en die was opgedragen aan zijn vader. Ja. Dus toen werd dat al een ding en dat ik dacht, oh, als we kunnen gaan. Maar ja, ik had we hadden nog niet eens geld, weet je wel, voor, voor dit. En dan nog naar India. Dus dat leek een totale. Ja, dat, hoe krijg je dat voor elkaar? Maar het werd gewoon ja, steeds meer erover praten. En op een gegeven moment uh, um, kreeg hij ook heel erg interesse. Want in dat eerste project, hij deed wel mee, maar. Hij had, ik voelde hij had er niet echt zin in. Als mm. ik hem opbelde, zat ik daar ook een beetje tegenaan te hikken. Dan dacht ik, ik voel me net een stalker. Hij wilde en dan, gewoon niet oud uh, zijn. Nou, hij wist niet eens dat... dat nee, dat, dat nee. maakte niet uit. Maar hij vond gewoon zijn eigen leven niet eens zo heel boeiend. En hij had. Maar op het moment dat dit reëel werd... en dat we het voor elkaar kregen... en we die echt zouden gaan... toen draaide de rollen helemaal om. Ging hij mij bellen. En was het <lacht> wat, wat prettig was natuurlijk. Ja. Dus... Ja. Uh, nou, het, heeft, het is een prachtige film. Want uiteindelijk, want dat loopt er ook nog doorheen, inderdaad. Die, die CD-presentatie van dat, van dat uh, ja. album wat hij heeft gemaakt met een big band. Uh, in die zin lijkt het ook een beetje op Zij gelooft in mij. Hè, van Hazes. Die, ook, uh, die zie je ook met allerlei gedoe en, en worstelingen. En uiteindelijk werkt hij toe naar dat concert. Nou ja, ik vind het een groot compliment. Want dat vind ik een fantastische film. Ik heb ook uh, John Appel uh, meerdere malen om advies gevraagd uh, over deze film. Maar ik denk wel dat je natuurlijk al gauw, als je over, over een popmuzikant een, een film maakt, dan is er natuurlijk Gauw, iets waar ze toe werken, een album of een, of een concert. En dit, dit. Dit liep ook zo. Dit was ook helemaal niet zozeer. Mijn bedoeling, want dit was al vrij in het begin van de film... Mm. maar omdat opeens die vader zo belangrijk werd... Ja, is het natuurlijk, is het, werd het steeds groter en, en werd dat uh, ja. Ja, mooi om dat, om dat bij, bij elkaar te voegen. En wordt het belang van zo'n concert, begrijp je, ook veel beter. Hè? Dan, dan, dat, het, het, hij was ontzettend nerveus ervoor. Ja, Wat helemaal geen nerveus je goed. Ja, ja. iemand is. Ja, um, dit is jouw eerste documentaire, want we kennen jou ook vooral als presentator... natuurlijk in allerlei programma's. Uh, lang gekoesterde wens ook, dit? Uh, ja, nou ja, dat, ja, want ik heb, ik heb dat weten niet, niet iedereen natuurlijk... want ik heb negen jaar bij AT5 gewerkt... en daar was ik eigenlijk altijd veel meer een maker. En dat, ja, dat presenteren, dat kwam, er, dat kwam er een beetje bij. Dat vond ik ook wel leuk, maar dan heb je... als je in Hilversum zit, is dat toch anders. Kijk, dat, dan ben je toch een beetje presentator van dienst. Je ziet iemand anders een programma te presenteren. En ik had wel ontzettende zin om gewoon weer iets helemaal zelf te doen... en helemaal uh, iets vanaf de grond af aan te bedenken... En hoewel dat af en toe een uh, struggle was, heeft het ook ontzettend veel voldoening gegeven, moet ik zeggen. En de smaak naar meer dus? Ja, ik dacht eerst, ik ga niet meteen een documentaire maken worden. Maar ja, nu is het net af. En dan merk je toch dat je, omdat je er ook zo mee bezig bent, dat je toch weer dingen ziet en ideeën heeft. Dus wie weet, wie weet, komt er weer wat. Ik heb vond al, het wel heel leuk. Heb je al een onderwerp, of? Nou, ik heb wel wat van die, van die, van die kleine dingetjes. Die zo, ja, dat, ja, god, ik, heb, ik bedoel, ik heb dit echt net af, hè? moet je, moet je ja. bedenken. Dus, maar maar dus, ik heb wel, ja, misschien, wie weet, ik heb ja. wel een idee. Ja, je, je noemde John Apple net even, en heb je dus bij, ook contact mee gehad. En die heeft iets gemaakt over zijn vader, hè? Ja. Jij zou iets over je moeder kunnen doen, bijvoorbeeld. Ja, ik weet niet of ik, daar, of ik daartoe in staat zou zijn. Toch, dat konen. is dat is Dat lijkt me toch wel heel... Uh, nou, dat, ik, ik geloof niet dat ik, ik... Ik kan me wel indenken dat ik bijvoorbeeld iets maak over haar generatie... of de beweging waar ze uit voortkwam, of een gebeurtenis. Hè, dat ze de, maar echt over je moeder, jeetje. Dat wordt ook wel een soort psychoanalyse voor het grote publiek... als je daar met z'n tweeën... Ik weet ook niet of ik daar, of ik daar zin Misschien in heb. Misschien eerst heeft. nog een wat, wat, wat veiliger onderwerp. Gewoon tussendoor. met een beetje afstand kan ik het me voorstellen. Maar helemaal, nee, nee, nee dat lijkt het lijkt me toch uh, te dichtbij. Nou, die eerste is absoluut de moeite waard om hem uh, te zien, zeg ik even tegen de luisteraars. Want uh, ik mocht hem gisteren even bekijken. En uh, ik zag vanmorgen in de Volksstand ook een mooie recensie. Ja, al, uh, geweldig, staan. Ja, daar was ik heel blij mee. Dus, inderdaad. Uh, het is echt mooi, want uh, dat komt ook vooral ook door Barry heen. Ja, door jouw prachtige film, absoluut. Maar uh, <lacht> hij is een prachtige verteller. En, uh, en nou ja, we zien inderdaad echt een andere kant van deze man, die we altijd kennen als de stoere frontman van de Earring met zijn zonnebril op. Ja, ja, en mag ik nog iets zeggen? Want dat wordt eigenlijk staat het nergens. En dat vind ik juist zo geweldig dat Dennis van Leeuwen, de gitarist van Kane, die heeft prachtige muziek bij die film gemaakt. En dat, uh, dat, dat vind ik toch leuk om even te vermelden. Omdat veel mensen hem natuurlijk niet kennen. Nee, we zien Als componist van, uh, van dit soort muziek. Ja, we zien hem in één shotje even voorbij komen. Ook ja, zoals, ja, ja. Ja. Ja. Goed, nou dat is dan ook gezegd. Uh, morgenavond <laughs> te zien in het Uur van de Wolf. Uh, deze prachtige film uh, Kissing a Dream over Barry Heders. Hadassah de Boer, dank je voor het gesprek. Jij ook bedankt. Hoi. Dag. Um, wij gaan zometeen door met het mediaforum. Doen we na half één met Pieter Broertjes en met Jan Kuijt de Brouwer, maar hier is eerst een andere jan van de Putten. Radio 1 Het NOS-journaal. Het kabinet neemt vandaag mogelijk een besluit over een nieuwe missie in Afghanistan. Op tafel ligt een plan om zo'n 500 politiemensen en militairen te sturen. Volgens het plan blijven er ook vier Nederlandse F-16-gevechtsvliegtuigen in Afghanistan. Ondernemers die een boete krijgen van de Nederlandse Mededingingsautoriteit mogen die boete niet aftrekken van de winst. Dat heeft de Hoge Raad vastgesteld. Volgens de hoogste rechter is de boete een straf en niet een onkostenpost die kan worden aangewend om minder inkomstenbelasting te kunnen betalen. De Britse politie spreekt tegen dat het niveau van terrorisme-dreiging is verhoogd. De Britse media hadden gemeld dat vanwege een verhoogde dreiging... meer agenten rond drukke verkeersknooppunten worden ingezet. Maar de politie begrijpt niet waar die berichten vandaan komen. Het alarmniveau staat al een jaar lang voor het hele land op ernstig, zegt de Britse politie. En bestrijdingsmiddelen zijn een risico voor omwonenden, meldt Zembla. Bij het toestaan van pesticiden in de bloembollenteelt... wordt geen rekening gehouden met mogelijk nadelige gevolgen voor mensen eromheen. Dat zegt directeur Bosveld van het college Toelating Gewasbescherming en Biocide... morgen in Zembla op televisie. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is op veel plaatsen alweer droog, maar op de radar zie ik boven België en Frankrijk alweer een nieuw regengebied. En dat trekt in de tweede helft van de middag over het land. De meeste neerslag verwacht ik dan in het zuidoosten. De temperaturen verschillen behoorlijk op dit moment. In het noorden is het net iets boven nul en in Limburg is het al 10 graden. De temperaturen zullen in de middag nog wel op blijven lopen. In het noorden wordt het uiteindelijk 3 graden en later vanavond zelfs mogelijk 5 à 6. In het zuiden liggen de maxima vanmiddag rond plus 12 Vanavond is het eerst overal bewolkt met nog wat regen... maar later wordt het even droog en klaart het op. De meeste opklaringen zijn al voor het zuidoosten... en het koelt eigenlijk nauwelijks af. De maxima liggen rond een graad of 5 à 6. Later vannacht verschijnt er langs de westkust weer een nieuw neerslaggebied... en dan trekt de wind weer veel meer aan. Daardoor is het morgen echt herfstachtig met een stevige wind... en dan vooral in het westen weer veel regen en ook veel bewolking. Het is morgen wel heel zacht met in het zuiden 10 tot 12 graden... en in het noorden 5 tot 8 Zondag wordt het weer iets kouder, maar dan is er meer zon en blijft het droog. ANWB Verkeersinformatie en spoedreparaties gaande op de A28 Zwolle richting Utrecht. Tussen Amersfoort, Vathorst en Leusden-Zuidstad, 6 kilometer. De rechte is daar dicht. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Pieter Broertjes, docent cross-mediale journalistiek aan de Hogeschool Utrecht. Hij is ook oud hoofdredacteur van de Volkskrant. En Jan Kuitenbrouwer, publicist, voormalig columnist van HP De Tijd. Uh, welkom allebei. Hallo. Over het laatste even, ja. een nieuwe hoofdredacteur bij HP De Tijd. Hij kan weer ja. terug. Hij kan weer terug. Kuitenbrouwer terug. Ja. Uh, ja, dat gaat nou, gebeuren. Zie, ik zie het niet gebeuren. <laughs> uh, ik zou het wel leuk vinden op zich. Uh, hoewel het blad zich wel uh, ook nog na mijn vertrek. nog verder in een. In een, in een dat vrij ongunstige. Repressie heeft gestort. Uh, ja, maar het gaat toch? Maar anderzijds, als ik een bijdrage kan leveren <coughs> aan, het, aan, het, aan de rehabilitatie. <laughs> van de titel, dan, uh, dan zal ik dat wel graag doen. Nou ja, alles wijst erop dat ze dat graag willen. Hè? Ja, jij noemt het rehabilitatie. Maar in ieder geval, ze willen terug naar uh, een beetje meer. Uh, inderdaad, de grachtengordel. <laughs> Nou ja, niet te grachtig hoor, naar kwaliteit heb oh, ik begrepen. Maar dat is misschien synoniem hoor, dat weet ik niet. <laughs> maar uh, dat is natuurlijk wel een goed streven. Ja. De grote vraag is of, uh, ho hoezeer Audax daar eigenlijk ook aan gecommitteerd is, is. Want dat zal wel investeringen vereisen. Wat een zwenking ja, ja. heeft dat blad gemaakt? Als je dat even door je ogen laat gaan de afgelopen tien jaar, dat is ja, van absoluut, hop naar Eerst naar tuin en toen weer terug. En, uh... Nou ja mm -hmm. allemaal gekte met Nou, ja, dat kan. was dan meer dat was dan een politieke ja. uh, hoe heet dat waar je uh, twijfels over kon hebben maar de laatste jaren anderhalf twee jaar was het journalistieke paal natuurlijk ook gewoon drastisch gekelderd. Ja. dat er op een gegeven moment toch onder auspicium van HP de tijd in vuilende zakken van politici is gegraven ja, dat was dat, onder, dat, uh, dat uh, hobbyblad van waar uh, ja Dijkra maar goed op, dat was op. wel voor, voor, gevuld door HP de Tijd-redacteuren. Hier een hoofdredacteur die opgevoed is door de Volkshand, Hank Frank Poorthuis zeg ik maar even. Nou, nou ja, een, goede, een beetje strenge opvoeding is nooit weg. Is is het, nooit weg in de, is maar in ik, ik hoor wel wat licht uh, tussen, de, tussen de deur, dus de, dat kunt ze ja. kunnen bellen, begrijp ik. Ja, luister, ik, uh, uh, uh, het aantal het lezers, ja. het aantal het lezers ja. dat uh, kwaad en geschokt was. toen ik er zomaar van de ene dag op de andere na pakweg 20 jaar uitgeknikkerd werd, was echt enorm. En het het stomzinnige was ook van die hele... het was het, gewoon een, een brute impuls van, van die, die, die, die dijkgraaf. Want die ik kwam dijkgraaf. jaar in, jaar uit, kwam ik, en dat zeg ik niet uit ijdelheid, maar dat is gewoon een, een, een, een, een hard feit, kwam ik als in de top drie van het lezersonderzoek. Die column was een van de best uh, gewaardeerde uh, rubrieken van, van het blad. Broertje gaat de actievergroepen leiden. Nog iets ja. anders, het ANP gaat extra let op plagiaat. Er uh, zijn steeds meer organisaties die het uh, abonnementen op zeggen daar, uh, Maar intussen natuurlijk wel berichtjes dan plaatsen. Uh, daar gaan ze op letten nu. We hebben de eigen redacteur ook vooral aan het werk gezet. Van let op als je iets ziet en meld het ons. Ja. Terecht. Er wordt wel wat uh, gefraudeerd. Ja, de, We gebruiken wel eens de AMP, terwijl we onze eigen naam erboven zetten. Ja. Of van onze slaggever. Dus in die zin is het wel, Ja, het zal wel iets opleveren denk ik. Ja. Uh, directe aanleiding schroef ik NRC die, de, die de het de uitstap, hebben ja. opgezegd. Ja. Naar Novum gaat ja, waarschijnlijk ook uh, financiële reden. Natuurlijk Novum is goedkoper dan de AMP. Is dat nog wel bestaan, voor het ANP uiteindelijk? Nou, ik denk het wel. Zeker. Het is een goed, goed persbureau, absoluut. En, maar moeten ze het anders aanpakken misschien? Mm, nou, ze, hebben het, ze zijn al veel commerciëler geworden de laatste jaren. Dus in die zin uh, hebben ze al wel een uh, shift gemaakt. Maar uh, nee, ik zou het zonde vinden als zo'n ANP gaat verdwijnen. Ik hoop niet dat daar aanleiding voor is. Dat klinkt wel een nodige neid in door in die uh, opmerking. Over beetje van Ten aanzien van NRC. Zo van, uh, oké, okay. contract wel, verbroken, ja. maar we gaan jullie wel heel scherp vinden. Ja. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk een ja. soort... Motie van, het is een nou ja, motie, motie van wantrouwen. Kijk, Novum is natuurlijk concurrentie en dat is natuurlijk ook op zich niet slecht. laat ze maar met elkaar weer concurreren en daar worden ze allebei beter van, denk ik. Ja. We gaan het nog even een keer hebben over de brand in Moerdijk. Die is intussen geblust. Uh, dus tijd voor, uh, laten we zeggen, kritisch kijken naar, naar die brand en de gevolgen met name ook. Dat gebeurt ook volop. Nieuwsuur sprak uitgebreid met de burgemeester. Uh, journaals spraken met bewoners. En vandaag interviewde een slachtoffer van een min of meer vergelijkbare brand. Dat was in Drachten. En het AD op het vanochtend met aanpak inferno liep mis. Um, de media duiken erop. Ja, terecht, toch? Ja, het is toch een belangrijke gebeurtenis... in het uh, nieuwsluwe Nederland op dit moment. Aanpakken inferno. We hebben niks over Wilders gehoord... dus we moeten toch een toon van andere branden We hebben. moeten het inferno voor het dan toch beter aanpakken, hoor. Nee, maar het is goed gedaan, volgens mij. De, en, en je moet daar ook als journalist niet je neus voor ophalen. Je moet gewoon uitzoeken wat er gebeurd is. En het blijkt dus toch ook wel een oorzaak te hebben. Hè. De, dat bedrijf is niet helemaal brandschoon gebleken in, de, in, de, in het <laughs> vergeef, verleden. Sorry, vergeef vergeef me Pieter de, de woordspeling Maar er, er is toch... Um, ja, dus, de, het is allemaal niet voor niks... Dingen dat ook met die brand toen in Enschede die, die vuurwerkontploffing, Dan blijkt toch ook uit onderzoek dat het allemaal uh, ja, kantje nou, boord was. Dus dat Jan, zie je nu maar wat ik, wat de, de, mijn overheid, gisteren... de overheid zegt heel snel in, in dit soort gevallen, hebben ze in dit geval gezegd: uh, geen gevaar voor de volksgezondheid. En jij vind je, vind je het goed dat journalisten daar dan nog eens even flink achteraan gaan, of dat wel uiteraard, zo is uiteraard. Maar je moet onderzoek doen. Ja. Uh, dat is het enige wat je kan doen. Je moet met feiten komen. En dat is verdomde lastig. Want het is voorkomen onduidelijk wat daar nou precies allemaal is ontstaan. Waar het is neergeslagen enzovoort. En het feit dat een sloot paars kleurt. Ja, dat is wel leuke televisie. En daar kun je wel een hoop uh, uh, uh, commotie om maken. Maar dat zegt natuurlijk helemaal niks. Want op, op 1 januari is in de straat in Amsterdam ook allemaal rood. En het, ja, uh, weet je, dat wil nog, niet, wil nog niet zeggen dat daar iets heel erg gevaarlijks aan de hand is. Dus ik vind dat het enige... En wat je gisteren kon merken in de berichtgeving was... dat door die krankzinnige uh, uh, knal de dag daarvoor... en inderdaad een, een ongekend inferno... stond de journalistiek helemaal in de maximale rampen. Modus. Het, Het doen van de ramp. Ja, en ze waren dus ook, je, je voelt dan ook, zeg maar, die, die, die spanning nou ja. en die opwinding, op zo'n redactie stijgt, steeds meer middelen beschikbaar stellen, mensen van andere klussen afhalen en naar dat gebied sturen. De volgende dag is dus toestand onder controle. En blijkt het ook allemaal ontzettend mee te vallen. Maar dan staan die verslaggevers allemaal nog wel helemaal in die, in die, ja, in die opwindingsmodus. Ja, maar ja, maar en gisteravond was het nieuwsuur echt aan het melken, vond ik hoor. Ja, Drie te Is het goed hè? dat journalisten toch onmiddellijk ja. van in die ja, modus? schieten? Je van zag van... ook dat de Volkskrant zo, meteen en de NRC ook s'avonds, die had een hele pagina, toch ook met waardenswaardige <laughs> kopij, die wat meer bracht dan alleen uh, dat Inferno. En dat vind ik goed. Dat je, moet je, nogmaals, je moet je daar je neus niet voor optrekken, ook al is het maar gewoon een eenvoudige brand. En het zag ook heel afschuwwekkend uit. Ik bedoel, Als je die ja, maar dan dacht je, jezus, hier uh, gaat de you, wereld... Hier, life, dit, dit is wat je van penis denkt, hè? Als dat je live die explosies gaat. kunt... kunt, Precies. kunt uh, ja. je, ik, ik zat toevallig net te kijken toen, die, toen, toen zich dat achter die verslag heeft. Natuurlijk, Kijk je naar de, is, de NOS uh, of naar RTL, trouwens? Ja. Nou, ik keek natuurlijk in eerste instantie naar RTL... want bij, toen was het bij de NOS nog niks te zien. Ah, Oké. Okay. Nou, nog even over de follow-up dan. Want één vandaag kwam dus inderdaad met een reportage over een man uit Drachten... die uh, klachten heeft na, aan zijn luchtwegen na aanleiding van een brand in 2000 was dat. Even een fragmentje luisteren. Geen gevaar, weinig gevaar. Nou, uh, vertel mij wat. Nou, bijna elf jaar verder. En, uh, <laughs> ik wou dat ze daar toen ook anders hadden gereageerd. Herinnert dit u ook ja, aan die dat taakje? is gewo ge gewoon een kopie van wat er toen uh, gebeurde. Dezelfde woorden weer. Geen gevaar voor de volksgezondheid. We hebben gemeten, we konden niks schadelijks meten. Nou, dat is gewoon precies hetzelfde. Bedoven, ja. Wat is dit nou? Want dit is ja. ook een beetje angstzaai natuurlijk, onder de mensen die daar ja. nu in de buurt van wonen. De journalistiek wonen. moet maar één ding doen, is uitzoeken. Zijn vooronderstelling is dat het precies hetzelfde is als toen. Nou, hij heeft daar gelijk in. En als het niet ja. zo is, dan lezen we dat wel. Ja. En als het wel zo is, dan is het de opening krant. Ja. Dus in die zin, de journalistiek moet paraat zijn op dit soort onderwerpen. Gisteren ging EO uitgesproken. Uitgesproken EO ging water uit die sloot, ging ze een monstertje nemen op naar een laboratorium... waar de man, de laborant is vervolgens verkondigen... dat je dat inderdaad beter niet als dressing over je sla kunt, <laughs> kunt gieten. Uh, maar dan denk ik, ja, uh, wat schieten we daar nou... want ik krijg dan ook weer niet te horen... welk laboratorium, welke expertise, welke stoffen. Dus er wordt wel snel geroepen... je kunt de overheid niet vertrouwen in, in dit verband... maar ik... Je kunt de media eigenlijk vaak ook niet echt vertrouwen. Want die doen, die doen ook maar wat. Die ja, hebben een man ja, in een witte jas. En die zegt, dit spul is niet hè, Jan, dat heb jij natuurlijk nooit gedaan. Maar eerst eerste lijst verslaggeving... Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Eerst lijst is gewoon... <laughs> het even ordenen van de, van, de, van, de, van de gebeurtenissen. En daarna ga je, ga je uitzoeken. Ik was milieuredacteur oh van sorry, HP. Ik, toen ik, toen ik, begon, ik neem het terug. Ik heb in Lekkerkerk... Terug. Nee, echt waar. De eerste grote Nederlandse. Ik ik de de de de de de kerk. Opa vertelt van vroeger. Lekkerkerk, weet het nog. Nee, Daarom weet ik ook dat dat... Dat, dat Moerdijkgebied, dat staat er onbekend. Dat ja, ja. was vroeger ook een ja. regio... waar uh, allerlei uh, hele uh, schimmige lieden... jou van jouw giftige afval afhalen. Dat heette dan een milieudienst. Die had een tankwagen. Die ging s'nachts letterlijk bij een ja, nachttoetnebel... Ja, ja. met dat puur, niet, niet met bluswater... nee, uh, in, in 100% concentratie in de sloten. Ja, ja. Dus... Goed, de boodschap is gewoon goed uitzoeken, goed uitzoeken. En, en er dan over berichten. En niet zeuren. Nog even naar Henk Hagel. dat is de hoogste baas van de publieke omroep. Die heeft ook zijn nieuwjaarspeech gehouden, net als veel houten op dit moment. Uh, hij wil dat het uh, publiek veel meer betrokken wordt bij het beoordelen van programma's van de publieke omroep. Goed idee, Nee, helemaal Pieter. geen goed idee. We hebben kijkcijfers, dat is al erg genoeg. Iedereen is al in de stress in Hilversum vanwege die kijkcijfers. Maar journalistiek is een vak. En dat hoort bij journalisten. Dat, dat wij doen dat. Wij zorgen voor kwaliteitsaanbod. En uh, niet het laatste woord aan het publiek. Dat vind ik echt heel slecht. En ik weet niet waarom hij het doet. Want uh, het, ja, zou ik hoef, het zou niet hoeven. Het is een knieval uh, richting PVV. Heb ik een sterk nou ja, gevoel. Dat, dat, is hoezo? Een voor, dat is een vooronderstelling. Hè? Dat moeten is... we wel even checken bij de bron. Ja, oké. Okay, nee, maar dat is een werkhypothese. Ja, ja. waar, waarom denk je dat? Nou ja, kijk. Dat is natuurlijk toch, toch uh, wat, wat, wat Wilders wil. En uh, dit is populisme. Ja. Uh, en dit, dit, dit, is een, dit is een soort knieval aan het, aan, het, aan het nieuwe populisme. Er moet bezuinigd worden. En het moet allemaal ja, volkser of, of, of, of meer uh, de man in de straat, Fox Populi. Ja. ja, en dan kan je dus inderdaad met een internet-enquête. Ik, ik ben het uh, helaas voor de luisteraar, maar ik ben het uh, <lacht> erg eens met Pieter Broertjes in dit ja. opzicht. Ik vind het een brevet van onvermogen. Ik vind het een beetje een blamage. Want. Um, uh, als, als... En we hebben toch kijkcijfers? Om dus dus te beginnen hebben we kijkcijfers. Die, die, maar al, die zeggen op zich niet zoveel die, over de waardering. Die je kunt toch. Nou. Doe dat. Het Zeker. staat de directie van de publieke omroep vrij. Sterker nog, het behoort tot de taken van de publieke omroep... om voortdurend marktonderzoek te doen en te, te, te sonderen... en na te gaan hoe die programma's uitwerken, hoe ze ah ja, bevallen ja. enzovoort. Ah ja, Henk Hagen dus, maakte natuurlijk gisteren, Henk Haag maakte een grapje van... we zijn een publieke omroep, hè? dus we, het publiek mag er wat over zeggen. Nee, nou, we zijn geen politieke moet... omroep, dus het politiek moet zijn mond houden. Ja, maar maar hij kan die informatie toch gewoon verzamelen... en daar vervolgens Zeker, als ja, duurbetaalde ja. professional zijn... Conclusies aan, daar ja. wordt hij voor betaald. Ja. En nu gooit hij programmamakers makers voor de leeuwen op internet. Nou, dan kun je wel zien wat, wat uh, de, de firma geen stijl daarmee gaat doen. Weet je wel, als het dan is dus uit een of ander polletje blijkt dat buitenhof uh, door mensen met een IQ uh, ja. uh, beneden daar uh, weet je wel, niet, niet, te, uh, niet te volgen is of uh, weet je wel. Ja. Ik bedoel dan, dan, dan, stook je dus het vuurtje. Ja. Dat ja, stook, ja, goed om het te, te, te weten, op is op zich niet erg. En dan moet je gewoon wel je eigen koers lijken, blijken, blijken, blijven bepalen. Banen, ja, maar maar hij gaat heel ver hoor. in zijn hmm. statement gisteren. Nog één ding, want broertje zei van tevoren... ik heb hem ontzettend geërgerd ja. aan dat gedoe rond Bernard Welte. Dus daar ja. wil ik graag nog even iets over horen. Nou ja, Ik vind dat echt een slechte vorm van de journalistiek... op zijn slechtste in Nederland. <laughs> uh, vooral mijn vrienden van de Telegraaf hebben dat weer gedaan... door daar een soort rel van te maken... alsof Welte en Van der Laan, de burgemeester van Amsterdam... het niet eens zijn over zijn uitspraken. Hij heeft gezegd, in de prioriteitsstelling... ga ik niet mensen met een boerkaart, dat zijn er één of twee... of drie in Amsterdam of dertig, ga ik niet uh, oppakken. Ik ga boeven vangen, dat is mijn eerste prioriteit. En nu wordt er van Gemaakt alsof hij niet de wet wil naleven, en of ze, nou dat is het? Die, die er nog niet eens is. Die werd die er nog niet eens Dit slaat nog nergens op. Maar de Telegraaf maakte het zo bond dat ze er gisteren zelfs mee opende. Welte van der Laan hebben ruzie. Nou, dat slaat echt nergens op. Dat vind ik gewoon echt. Het irriteert me. Kuitenbouw, wat vind nou, ik nou? Ik, ik, ik ben het niet met Pieter eens in dat opzicht. Well. Ik vind dat, nee, oh. <laughs> ik vind dat Welte uh, uh, dat soort uitspraken niet moet doen. Nou, hij dat mag dat toch is... nadenken. Hij mag, na, hij, moet, hij mag nadenken, maar hij moet niet al a priori... een politieman moet niet al a priori gaan roepen dat hij iets gaat gedomen. Dat het geen prioriteit is. Nee, hij zei ik ga het gedogen. Maar eigenlijk zei hij, hij pakt dat je niet op. Het is ook ja. onzin. Het slaat ja. ook nergens op om dat die mensen zijn. op te pakken. Dat is Iemand zijn zei, plaats niet. Die, omdat ik uitspraken te die doen. de mannen van die Boerka vrouwen oppakken, want die zijn de oorzaak dat ze in die Boerka lopen. Ja, maar dan, dan krijg je ook een politieke. Dus, nee, dus als er een wet komt, voor die, weet je wat? Zo'n paarmantige hoofdcommissaris die dan al van tevoren gaat zeggen: ja, ik wil dan eerst nog even mijn eigen persoonlijke politiek, ethisch, maatschappelijke aanwijzingen. Ja, dat is de traditie van De commissaris van Amsterdam moet gewoon lekker kritisch zijn en een beetje lawaai maken. Als jullie nou met de consumptiebonnen van ons daar nog even over praten... <laughs> buiten de oh, uitzendingen... we, hoorden, we zijn onafhankelijk we worden niet omgekocht. <laughs> uh, dan uh, zijn we toch nog even niet oneens, zeg maar. Want uh, daar begon Zo het een het. beetje ja. mee, ja. Okay. En dat is maar goed ook. Dank voor jullie bijdrage aan dit media. Voor Pieter Jan Jan Kuitenbrouwer. Dit is Radio 1 Lunch. Dan zijn we in één adem door bij Mark Hof, 47 jaar uit Amsterdam. Gaat meedoen aan de Nationale Nieuwsquiz. Huisarts te ja, Amsterdam, hè? Nee, uh, nee. In Huizen. Woonachtig in Amsterdam, huisarts in klopt. Huizen. Waarom eigenlijk? Waarom in Huizen of waarom woonachtig in, Am nee, in Amsterdam? Ja, ja, nee, in Huizen. Uh, ja, dat is toevallig zo gelopen. He, ik, uh, ja, ik woon mijn hele leven al in Amsterdam. Ja, toevallig kwam ik, uh, zeg maar, liep ik tegen de praktijk in, in huizen aan en uh, ja, ja. zit ik nu al 13 jaar en dat ja. uh, bevalt dat, nog steeds goed. Maar zeggen is dat leuk, want uh, opgezuurd ge, ge, s ochtends van mensen. Nee, hier, dit nee daar. maar als je het als gezeur ziet... dan, dan, moet, dan, moet, je het, uh, dan moet je het werk inderdaad uh, niet doen. Nee, nee. Ik vind het ontzettend leuk. Ik kan ook niks anders. Dus uh, ja, ik, ik, ik doe het al, uh, al heel veel jaar met heel veel plezier. En het, het leuke is ook dat je... Ja, als je ergens lang zit, je, hè, je patiënten... Ook heel goed leert kennen. Ja. En dus je kent ook de achtergronden van de mensen. Je weet hè, waar, waar, waarom ze met bepaalde dingen komen. En dat maakt het werk natuurlijk heel en, erg en moeilijk. En daar is ook nog tijd genoeg voor? Want dat horen we wel eens van huisartsen. Dat alles moet maar snel in tien minuten. Uh, jawel. Tuurlijk, je hebt, je hebt, je hebt altijd een, een bepaalde tijdsdruk uh, uh, over de dag maar, en, en de waan van de dag. maar. Uh, ja, je kunt toch wel echt voldoende tijd voor je patiënt nemen, hoor. Goed. Uh, kijk of je het nieuws nog een beetje gevolgd hebt de afgelopen dagen. Dat ja. zou handig zijn, want we gaan de Nieuwsquiz ja. spelen. Het gaat om de nieuwskenner van week 1. 70 punten, dat is de hoogste score tot nu toe. Dus daar moet je in ieder geval overheen. De Nationale Nieuwsquiz. De traumahelikopters s'nachts mag er niet mee gevlogen worden. En daardoor blijven delen van het land verstoken van snelle zorg. Staatssecretaris Artsma geeft geen vergunning. Want hij vindt de risico's voor de veiligheid te groot. Is Wil uh, de minister in overleg met anderen naar een andere oplossing? Nou werkt dat maar een andere oplossing. En als het zover is, dan schikken wij ons daaraan. Maar voorlopig willen we vliegen. Ja, met de muziek van Mesh trouwens, nu we het toch over dokters hebben. Suicide is pain. Ja, er komt een beperking voor het nachtelijk opstijgen van traumahelies... vanaf daken van ziekenhuizen. Er is een, een aantal gevallen namelijk te riskant om in het donker te vliegen. Hier is vraag 1. Staatssecretaris Atsma, die gaat over infrastructuur en milieu... heeft dit besloten tot grote ontzetting van de ziekenhuizen... en welke andere organisatie? Het ANWB. Is goed. Volgens ANWB-directeur Guido van Woerkum gaat met dit besluit kostbare tijd verloren... bij noodhulp aan zwaargewonde slachtoffers. Vraag 2. De vergunning voor nachtelijk vliegen is afgewezen voor twee ziekenhuizen... namelijk het VU Medisch Centrum in Amsterdam. En welk ander ziekenhuis? Het is het uh, ziekenhuis in Groningen, het universitair uh, medisch centrum. Dat is goed, het UMCG. Vraag 3. Tien jaar geleden was het vanwege strikte milieuregels verboden... voor traumahelies om s'nachts op te stijgen. Maar na het uitbreken van de cafébrand in Volendam... besloot de toenmalige milieuminister dat in noodsituaties... ook s'nachts uitgevlogen mag uh, worden. Wat is de naam van die minister? Zo. Toenmalig. Nee, weet ik niet. Uh, dat was minister Pronk. Die besloot dat die wettelijke regels uh, aangepast zouden moeten worden. Uh, we gaan naar vraag 4, de vraag met de geluidsfragmenten bij. Wie is hier aan het woord? Vier jaar geleden was het natuurlijk. Uh, ja, net niet. Dus uh, nu, uh, nu kan ik het uh, op de plek zelf rechtzetten om te proberen dat het uh, zeker wel gaat worden. Uh, Irene Wüst. Irene Carlijn Wüst. Helemaal goed. Uh, blikt alvast vooruit op het EK Allround. Uh, straks om 1 uur beginnen de mannen en zaterdag. Morgen dus komen de vrouwen in actie. Vraag 5. Irene Wüst loopt over van zelfvertrouwen. Ze heeft ook wel wat recht te zetten. Vier jaar geleden greep ze op dezelfde baan net naast de titel. Waar wordt en werd toen ook het EK verreden? Uh, Colobo. In Italië. En mensen herinneren Colalbo zich nu vooral van de nederlaag. Uh, dat wil ik veranderen, zegt Wust. In 2007 was het trouwens Sablikova die het goud pakte. We gaan naar de laatste vraag. Maximaal vier punten. Een aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag is natuurlijk: wat bedoelen we hier? Als u het antwoord denkt te weten, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen: 4. Een schelvis staat voor mij symbool. 3. Naast gastvrij, koppig en taai zijn mijn inwoners nu boos. Stop. Urk. Goed? Ja. <lacht> U keek me heel hoopvol aan. Zo, want het is toch wel goed. Ja, het is inderdaad goed. Uh, andere aanwijzingen waren geweest. Mijn mannenkoor is wereldberoemd. Nou, het een mannenkoor. Trouwens nog een prachtige film van de week op tv daarover. En gisteren is de knoop doorgehakt. Ik krijg het grootste windpark van Nederland. En dat was ook de aanleiding dat we centraal stelden. Um, de factor is uh, 7, dus dat wordt heel spannend. Het kan gelijk nog worden. Uh, bij 10 vragen goed is het dus 70-70. Dus 11 vragen goed is beter en best, uh, zullen we maar zeggen. Doen we de 11. Ja, dan ja. uh, uh, gaan we kijken hoe dat uh, wordt. Um, laten we even kijken wat we vooral niet doen vandaag. Uh, namelijk uh, niet uh, standpunt tellen. straks na half twee. En dat heeft er alles mee te maken met dat, uh, met dat schaatsen. Het uh, EK allround. Uh, vanaf 1 uur neemt de NOS de uitzendingen hier over op radio 1 en dan beginnen we met de 500 meter van de mannen. En dus is er geen stelling op de radio, straks om half 2, maar wel op onze site. En uh, die stelling luidt: Traumahelikopters moeten overal in Nederland s'nachts kunnen uitvliegen. U mag stemmen op uh, www.stand.nl, op die stelling dus. Traumahelikopters moeten overal in Nederland s'nachts kunnen uitvliegen. Uh, doen we die James Blunt maar weer weg volgens mij. Want we gaan deel 2 van de quiz spelen. Want stel je voor dat het gelijk wordt. Dan uh, moeten wij uh, natuurlijk uh, de beslissingsronde ook nog kwijt. In de paar minuten die ons resten. Dus Mark Hof, uh, wat te doen is. In ieder geval 10 vragen goed. Maar liever 11 of meer. Want dan bent u echt de weekwinnaar van week 1 van 2011. Ja. 90 seconden de tijd. Ik stel de vragen. Als u het antwoord niet weet, onmiddellijk pas roepen. dan stel ik snel de volgende vraag. Bereid? De Nationale Nieuwswiss. Wat is de naam van de bemiddelaar die zijn ontslag heeft ingediend bij de Belgische koning? Van der Lanotte. Is goed. Welk land wil eventueel een nieuwe mediawet aanpassen? Hongarije. Is goed. Welk automerk zou betrokken zijn bij spionage? Renault. Is goed. Welke omroep heeft kritiek geuit op de gemeente Moerdijk? Eh, uh, omroep Brabant. Dat is goed. Wie heeft de Machiavelli-prijs gewonnen? Bert van Marwijk. Is goed. Bij welke beroepsgroep gaat de Amsterdamse Belastingdienst dit jaar extra voorlichting geven? Prostituees. Ook goed. Welke VVD'er is voorzitter geworden van de Vogelbescherming Nederland? Nicolai. Ook goed. Nou de ministerraad uh, vanmiddag is er, als het goed is, duidelijkheid over een nieuwe missie naar welk land? Afghanistan. Dat is goed. Welke Nederlandse wielerploeg mag naast Rabo meedoen met de Tour de France? Van Consulé. Is goed. Voor welk pasgeboren dier mogen bezoekers van dierenpark Amersfoort een naam bedenken? IJsbeer. Nee, het is een mini-ezel. Hoe heet de minister die gisteren de website www.mijnpensioenoverzicht.nl officieel in gebruik nam. Henk Kamp, in het Amerikaanse huis van afgevaardigden dus gisteren wat in zin uh, geheel voorgelezen? Grondwet. Is goed. Dankzij welke website heeft de Amerikaanse dakloze Ted Williams nu een baan? YouTube. Is goed. Uit een rapport van welke hulporganisatie... blijkt dat het herstel van Haiti stilstaat? VN. Oxfam Novib. Welke ministerie heeft 2000 klachten ontvangen van personeelsleden? Defensie. Is goed. Reinhard Oerlemans gaat een 3D-film maken over welk overlevingsdrama... Uh, Nova Zembla. Is goed. Welk land heeft foto's gepubliceerd van hun eerste stealth gevechtsvliegtuig? China. Is goed. Hoe heet de sportverslaggeefster die woensdag is bevallen van een zoon? Barbara Barend. En dat is goed. Wat denkt u zelf? Volgens mij moet het gelukt zijn. Volgens mij ging het echt als een, een, een TGV ongeveer. Vijftien vragen goed, maar liefst. Totaal score 105. Dat is mooi. Gefeliciteerd. Dank je wel. Ja. Heel goed gespeeld. En dan uh, op die laatste dag van deze week. De kandidaat uh, die 70 had, ik dacht altijd dat hij binnen was. Maar dat is dus mooi niet zo. Um, en daarnaast ook nog twee kaarten voor beeld en geluid. En uh, de lunchradio. En uh, een fijne mok van dit programma. Hartstikke leuk. Ja, Dankjewel. gefeliciteerd. Doe er wat moois mee ook. Ja, zeker doen. Zeker Hebben <laughs> <Okay. laughs> we dan nu tijd misschien nog voor een stukje James Blunt? Laten we dat doen. Zero chance of rain It's been a perfect day We're all spinning on our heels So far away from real In California We watch the sunset from our car De man die na eigen zeggen de derde wereldoorlog heeft voorkomen. James Blunt was dat nog een keer. Um, daar zijn we mee aan het eind van deze aflevering van Lunch. En uh, dat heb ik net al even gezegd. We zijn er straks dus na 1 en niet. En dat heeft alles te maken met het EK Allround vanuit Colalbo. Want uh, de mannen beginnen straks aan hun 500 meter. Daarom zometeen ruimbaan voor de sport hier op Radio 1. Ik wens u vast een prettige vrijdag verder. Geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Vrijdagmiddag live. Zometeen om twee uur vanuit de kroon in Amsterdam... de nieuwe voorvrouw van GroenLinks, Jolande Sap. Filmer John Appel als gastrecensent. Margriet van der Linden in het journalistenpanel. Sanne Vries en Friends met Satire. De sportweek van Frits Barend en live muziek van Beans en Fatback.